Ik wil de in de Shaitan, Rajim, Bismillah, Rahman, Rahim, Allah, was Salam, Allah, was Salam, Allah, was Salam, Salam, Allah, was Salam, Allah, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was Salam, was dat je je voor je Heer zult begeven. En aan jou het boek wordt gegeven, een nieuwe bladzijde in je leven, zodat jij het dan in je rechterhand, in je rechterhand zult nemen, omdat je ooit terugstapte naar jouw Heer en zijn tevredenheid na ging streven. Met de tranen van spijt als inkt schrijf ik vandaag deze boodschap. Hopende dat, u, ja Allah, hopende dat u, ja Allah, mij in staat zal stellen om de harten te verzachten van degenen die u wel kennen, maar u waren vergeten. Hopende een traan van spijt te laten rollen over de wangen van degenen die om uw vergeving, die uw vergeving wensen. Terwijl ik met deze woorden tegelijkertijd, geliefde broeders en zusters, ook mijn eigen tekortkoming... Mijn eigen tekortkoming richting u, mijn Heer, toegeef. Nederig nederig en gebroken erken ik een grote en zwakke zondaar te zijn. Geliefde broeders en zusters, trek je terug. Sluit de deuren, sluit alles af, je MSN, je telefoon. Leg alles uit je handen, ga zitten, sluit je ogen, buig je hoofd en open je hart. Open de komende minuten je hart en laten we de komende minuten eerlijk zijn tegen degene die ons, tegen onszelf en tegenover degene, die weet wat zich in de harten bevindt. We zullen moeten toegeven, we zullen moeten toegeven om daarvoor om daarvoor een nieuwe bladzijde te krijgen. Of zelfs een nieuw boek. Luister naar het hart, geliefde broeder en zuster, de komende minuten. Sluit je ogen en luister naar dat hart van jou. En je zult het, het zal langzaam gaan koken. En de tranen zullen erin beginnen te borrelen. Je zult dan je hart het volgende horen zeggen. Jouw hart zal gaan spreken, jouw hart zal gaan schreeuwen... Ja Allah, zal het hart roepen. Ja Allah, Wallah, ik ben fout bezig. Ja Allah, vandaag kom ik tot u. En heb ik u veel te zeggen. Maar waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? U gaf me zoveel. Gezondheid. U gaf me ouders. U gaf me kinderen. U gaf me veiligheid. U gaf me luxe. U gaf me... Gevoel, U gaf me zicht, van alles gaf U mij. U gaf me zoveel, maar ik zeg dan ook met spijt en schaamte dat ik o oh, zo ondankbaar ben. O oh, zo ondankbaar ben geweest voor al datgene wat U tot nu toe mij heeft gegeven. Ik kon daarom toegeven dat ik ben tekortgeschoten, ja Allah. Ik kom vandaag mijn hart bij u legen. Ik kom vandaag u om hulp vragen. Ik kom vandaag u om vergeving smeken. Accepteert u mij? Ja, Allah. Als u het niet doet... Als u het niet doet... Wie zou, zou mij dan kunnen helpen? Ik schoot tekort... Ik schoot te kort, zeg het hart, maar u bleef me voorzien. Ik was u ongehoorzaam, maar u bleef me voorzien. Ik keek naar het harame, maar u strafte mij niet direct. Ik luisterde naar het harame, maar u strafte mij niet direct. Ik handelde in het harame, maar u strafte mij niet direct. Ik bedekte me niet, maar u strafte mij niet direct. Subhanallah, subhanallah, wat bent u genadevol. Subhanallah, wat bent u barmachtig. Subhanallah, wat bent u vergevensgezind, ja Allah. Wallahi ya Rab, ik heb spijt. Ik heb spijt van elke zonde die ik heb begaan. Ik verricht telbaar voor elke grote zonde die ik heb begaan. Ik kom nu terug nadat ik van u ben weggegaan. En ik vraag u om een nieuwe bladzijde van nu af aan. Ik dacht mijn geluk te vinden in de verleidingen. En zocht het in zaken die u verboden had en zelfs haat. Maar kort daarna merkte ik al dat het niks heeft gebaat. En ik plotseling, opeens, tegen mezelf dan ook zei, wie laat het bloed in je aderen stromen? Wie laat jou bewegen en van A tot B komen? Wie controleert het functioneren, het functioneren van je hersenen? Wie kan het kloppen van jouw hart doen stoppen? Het is Allah. Het is Allah, het bent u, de Heer der werelden. Het kan zomaar voorkomen. Het kan zomaar voorkomen dat ik mijn huis verlaat en nooit op de eindbestemming aankom. Dat ik een hap neem, maar niet meer aan het koude toekom. Het kan zomaar voorkomen dat ik me tussen mijn vrienden, mijn kennissen, mijn kinderen, mijn ouders, mijn geliefden bevind. Dat ik me tussen hun begeef. En zij plotseling opmerken dat ik niet meer leef. En dat zij met z'n allen niet in staat zijn gebleken. Om mij bij hen te houden. Ik was verhuisd naar het huis dat ik in het leven met mijn daden bouwde. Ja Allah. Ja Allah, ik keer daarom nu onmiddellijk, onmiddellijk terug. Ik smeek u, accepteer mij. U bent immers degene die ook, de, die zei. En wanneer mijn dienaren, ja Mohammed, jou naar mij vragen, voorwaar ik ben nabij, voorwaar ik ben nabij daan Ik verhoor de smeekbeden van de smekende. Van de smekende wanneer hij tot mij smeekt. En wij smeken u met z'n allen vandaag, ja Allah. De harten smeken u van met z'n allen, ja Allah. Veli Laat zij aan mij gehoorzamen. Walleu <tiedat> meinubi en laat ze mij geloven, wat is er dan? Wat krijg ik daarvoor terug ja Allah? <tiedat> Hopelijk zullen zij dan de juiste leiding volgen. Wanneer je dat daadwerkelijk doet, u bent de weg van Allah is zawezal. Wanneer je daadwerkelijk het hart laat terugkeren. Wanneer je daadwerkelijk behoort tot degene van wie het hart Allah zal gaan smeken. En wanneer je dan behoort tot degene die Allah met hun harten zal smeken en geloven in hem. Hij zal je tegemoetkomen komen en je dan ook leiden. En hier, hier ben ik dan. Hier zijn we dan, ja Allah, vergeef ons, ja Allah. Hier zijn we dan met z'n allen. Voor degene van wie in de tussentijd het hart is gevlogen, haal het hart terug, plaats het op de juiste plek. Sluit de ogen wederom en laat jouw hart in contact treden met Allah. En laat het hart wederom Allah daadwerkelijk en oprecht op smeken om die vergeving. Vergeef mij Allah. Accepteer mij je Allah. Red me je Allah. Wie kan me helpen als u me niet helpt? En wie kan me vergeven als u me niet vergeeft? Wie kan me redden als u me niet redt? Wanneer u dat niet doet, ja Allah, dan zullen de vijanden zich om mij heen sluiten. U bent mijn enige weg naar succes. U bent mijn enige hoop op het welslagen en het geluk. De shaitaan, die roept mij... Nodigt me uit naar de zinnen en ik zeg nee. Allah is mij veel geliefder. De shaitaan die roept mij en nodigt me uit naar de muziek en ik zeg nee. Allah is mij geliefder. De shaitaan die roept mij en nodigt me uit naar de riba. En ik roep nee, want Allah is mijn geliefder. De shaitaan, die nodigt me uit. Die nodigt me uit, ja Allah. Die nodigt me uit om mezelf niet te bedekken. En om de leuke mode te volgen. En ik weiger. Ik weiger en ik roep nee. Nee, want Allah is mijn geliefder. De Shaitan nodigt me uit om mijn hijab af te doen. En ik zeg: nee, Allah is mijn geliefder. Laat u me dan tussen uw vijanden. Laat u me dan tussen uw vijanden onbeschermd. O u die de smekende niet teleurstelt. U bent toch degene die zich schaamt wanneer een van zijn dienaren zijn handen reft. Naar hem. Om hem dan met lege handen terug te sturen. Nee. U zult me daarom ook niet in de steek laten. Wanneer ik oprecht met mijn hart. Oprecht met mijn hart. U smeek om vergeving. Wanneer ik oprecht met mijn hart naar u terugkeer. Zult u mij niet in de steek laten. En zult u mij inderdaad vergeven. U bent immers de meest vergevensgezinde. U bent... De meest barmhartige, U bent de meest genadevolle. En daarom, ja Allah, is hier mijn hart. Ik wens enkel van u een nieuwe bladzijde. Ik weet en besef en betreur dat ik u teleurgesteld heb door mijn eigen weg te bewandelen. Mijn begeerte te volgen. En alle tekenen en adviezen naast me neer te leggen. En uitnodigingen te verwerpen. Van mensen die me uitnodigden naar het welslagen naar uw weg. Maar wallahi, mijn leven kent ondanks dat nog steeds geen licht op dit moment. Verschillende deuren die sluiten zich voor mij. Verschillende deuren sluiten zich voor mijn neus. En andere deuren die sluit ik zelf. Terwijl de deuren naar het Haramen zich openen massaal voor mij. En ik was niet in staat, ik was niet in staat, ja Allah, om een leven, om een halal leven op te bouwen. Mijn Heer, ik wil terug in uw rijen als een soldaat van u. Nadat ik in de rijen van de shaitaan heb gestaan en daar, daar vocht ik mee. Tegen degene die zich in uw rijen bevonden. Ik keek neer op degene die zich in uw rijen bevonden. En ik waarschuwde voor ze. Ik maakte ze zwart. En ik had zelfs medelijden met ze. Omdat ik dacht dat zij het ware leven en het ware succes misten. Tot er weer een moment was. En ik nadacht over het soort leven dat ik leidde. En ik ging nadenken. En een klein moment even tot bezinning kwam. En ik oprecht tegenover mezelf was. Terwijl ik nog tussen de shayateen bevond. Terwijl ik op nog op de foute harame plekken me bevond. Ondanks dat was er een moment dat ik inderdaad mezelf eens ging berechten. En tegen mezelf dan ook zei, mijn Heer is ontevreden over mij. Mijn ouders zijn ontevreden over mij. De boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, zal ontevreden zijn over mij. En als ik heel eerlijk ben, de mensen die van me houden, die zijn ontevreden over mij. En als ik heel, heel eerlijk ben, ben ik zelf ontevreden over mijn situatie en over mezelf. De enigen die wel tevreden zijn, zijn zij met wie ik de zina pleeg. Zijn zij met wie ik blauw, zijn zij met wie ik handel, zijn zij... die me trekken en houden tussen hen, omdat ze vrezen... dat ik hun rijen zal verlaten om bij u in de rijen te komen staan... U liet mijn hart één moment leven. Ondanks dat ik me tussen. Tot, ondanks dat ik tussen hen leefde en in dat wereldje zat. En ik bestrapte dan ook mezelf. Dat ik terwijl de, ik daar zat met mijn lichaam, dat mijn hart verlangde naar u, ja Allah. En u zei dan ook tegen de engelen, doe hem niks aan, blijf hem beschermen. Het is mijn dienaar die van me houdt en hij zal terugkeren. Hij zit nu gegijzeld door de begeerte en de shaitan. Hij is misleid. Hij is misleid. Mijn hart snakt dan ook inderdaad naar U, mijn Heer. Mijn hart die wenst Uw pad te bewandelen. En mijn hart die wenst Uw boodschap te verkondigen. En mijn hart die wenst om op Uw weg te stoppen met kloppen. Hier ben ik dan, na lange afwezigheid. Ik haaste me dit keer naar u, rennend, smekend, hopende aan te komen voordat ik sterf en de poorten van Berouw zich voor mijn neus zouden sluiten. Nee, ik wens ze niet. Ik wens ze niet te sterven voor ik ben teruggekeerd. Ik wenste niet dat ik straks de shahada niet zou kunnen uitspreken op mijn laatste momenten. Ik wenste niet monkar Nakir te ontmoeten terwijl u ontevreden over mij bent. Nee, ik wenste niet in het Graf terecht te komen, terwijl ik naar mij naar mijn van blijfplaats plaats in Jehennem sta. Nee, ik wens te niet te horen tot zij die daar een eeuwige bestraffing tegenmoet zullen komen. Nee. Ik wens me in uw rijen aan te sluiten. Nee, want ik hoorde u zeggen... <tossimus> Elam yanni l'ladhina amanu al t'akshā kulubum li vikrillah wa ma nazal mina al haqqa. Is het niet tijd? Elam amanu. Is het niet tijd voor degene die geloven, hoor ik u zeggen. Ik hoorde u de vraag stellen. Om wat? Dat hun harten zich zouden vernederen voor het gedenken van Allah. En wat is geopenbaard van de waarheid dus voor de Koran. Ik hoorde u deze vraag stellen en ik zei ja. Ja het is de hoogste tijd dat mijn hart daadwerkelijk zich zou werpen. Op uw weg. Alles al uitgeprobeerd, alles al gedaan. Alles al uitgeprobeerd, alles al geproefd, alles al geroken en alles al gezeten, alle soorten al gehad. Het is daarom, inderdaad, tijd, ja Allah. Het is daarom de hoogste tijd om terug te keren. Ik wens een nieuwe bladzijde, omdat ik wil slagen, want ik hoorde u namelijk zeggen. Watubu ilallahi jamia. Keer en keert jullie alle berouwvol tot Allah. O jullie die geloven, waarom ja Allah? La tuflihoon? komt Zodat jullie zullen wel slagen. En ik wens ze te slagen, zowel in de Dunya als in de Agera. Ik wens een nieuwe bladzijde, omdat u van me houdt. Want ik hoorde u zeggen. In Allah, yuhibbu ho ho wa ho Allah houdt van de berouwvolle. En Hij houdt van degenen die zich reinigen. En ja, Allah, het is de hoogste tijd. En ik wens een nieuwe bladzijde. Waarom? Omdat ik graag mijn zondes, mijn zondes, mijn berge zondes verwisseld, ingewisseld, verrouwd zal zien worden door U. Ik hoop dat U ze verwisselt. Omraalt in uit, omdat ik u heb horen zeggen. Illa el tab. Behalve degene die berouwvol terugkeren. Wa amen. En daadwerkelijk in mij geloven. Wa amila amel en en het niet bij woorden houden, zoals de meesten van ons doen. We keren terug met de monden, maar dat werkelijk zich dan op de weg van Allah zouden gaan begeven, dat werkelijk het ook te zien is in hun gedrag, in hun achlaat, in hun uiterlijk, dat werkelijk die spijt, die spijt en alles te merken is. Wat is er dan met hen? Faula, ikobad zijn chasanad. Van diegenen, van diegenen zal Allah zo De zondes doen omwisselen in hasanad. Wa kan Allah dat voor En Allah azzawajal is de meest vergevingsgezinde. En het meest genadevolle. Ja Allah, laat ons behoren tot degene van wie u die bergen zonder omzet in uit. Ik ben bij u gekomen, ja Allah, om mijn hoofd te bevrijden dat gegijzeld is door de begeerte. En mijn hart te redden dat gevangen zit in de gevangenis van de zonde. Ik hoef niemand te bewijzen. Ik hoef het niet iemand te bewijzen. Maar zal het mezelf bewijzen en u bewijzen dat ik het dit keer meen. En dat ik het dit keer ga winnen van de luiheid en de achterloosheid. En dat ik het dit keer ga winnen van het materialisme wat me afhoudt. Van u. Ik ga het dit keer winnen van de sigaret en de joint. Ik ga het winnen van het handelen en het haramen. Ik ga het dit keer winnen van het beluisteren van het haramen. En ik zal het dit keer winnen van het bezoeken van de harame plekken. En van de zinnen en de begeerte en van de mode. En dat ik mijn nieuwe bladzijde, ik zal ook bewijzen en me voornemen. Dat ik mijn nieuwe bladzijde zal vullen met andere soorten. Zaken. Met andere woorden, er zullen zich andere woorden in voorkomen. Er zullen andere woorden in mijn nieuwe bladzijde of mijn nieuw boek voorkomen. Je zult er niks anders treffen als de moskee. Je zult verder lezen en horen over de Koran. U zult verder lezen en horen over lezingen. U zult daar het terugvinden lessen. Gehoorzaamheid aan ouders. Nuttig zijn voor mezelf en voor anderen. Het inzetten op de weg van Allah. U zult daar het halale huwelijk in lezen. U zult daar in teruglezen dat ik kinderen wens die ik opvoed op de weg van Allah. En die ik in contact breng met u, ja Allah. Ik zal, u zult daar in terugvinden dat het hart Daadwerkelijk ooit is teruggekeerd, oprecht is teruggekeerd om te sterven op de weg van Allah. Geliefde broeder en zuster, ik feliciteer jou oprecht wanneer jij behoort tot diegene die de zonde weg hebben gewassen met tranen van spijt. En ik feliciteer jou, mijn geliefde broeder en zuster, oprecht wanneer jij behoort tot degenen die van hun zonden zijn teruggekeerd voor voor de laatste terugkeer. En ik feliciteer jou oprecht. Mijn geliefde broeder en zuster. Wanneer je behoort tot degene. Die zich hebben gehaast naar het mogelijke. Voordat het onmogelijk werd. Wa subhanakallahu mihamdika ook Atasarfilu kwa